Uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden net als de regering dat meer mensen moeten profiteren van de economische voorspoed. Dat valt op te maken uit de eerste reacties op de troonreden. Koning Willem-Alexander benadrukte daarin dat er sprake is van een bloeiende economie en een gevulde schatkist. Maar nog steeds zijn er mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en die zich zorgen maken over hun baan. D66 leider Pechtold zei dat het volgende kabinet ervoor moet zorgen dat iedereen erop vooruit gaat. Christen leider Segers vindt ook dat meer mensen moeten profiteren van de economie. Maar hij zei ook dat er nog niets kan worden toegezegd omdat er nog geen regeerakkoord is. pvv leider Wilders zei dat het geld tegen de plinten klotst... en dat de burgers recht hebben op belastingverlaging. Veel vluchten vanaf en naar Schiphol zijn vertraagd vanwege de mist vanochtend. Sinds middernacht liep een groot deel van de binnenkomende vliegtuigen vertraging op... en vanochtend had het ook gevolgen voor de vertrekkende vluchten... Dat levert tot vanavond vertragingen op in het aankomst- en vertrekschema. Hoeveel vluchten en passagiers worden getroffen kan Schiphol niet zeggen... maar het gaat om het merendeel van de vluchten. In de buurt van Duinkerken worden opnieuw honderden migranten overgebracht... naar officiële Franse opvangcentra. Zeker 400 mensen zouden in bussen zijn gestapt. De autoriteiten spreken van het in veiligheid brengen van mensen. De migranten woonden tot het voorjaar in een vluchtelingenkamp... maar de houten huisjes branden in april af... Sindsdien bivakeren ze in het dorp en in de bossen rond het kamp. In het noordwesten van Frankrijk verzamelen zich geregeld migranten... ...zo hopen naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. Bondscoach Dick advocaat heeft Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie... ...in de voorselectie voor de WK-kwalificatieduels opgenomen. Huntelaar speelde voor het laatst in oktober 2015... ...toen Oranje thuis met 3-2 verloor van Tsjechië... Van Persie liep een knieblessure op tegen Frankrijk. Oranje speelt 7 oktober uit tegen Wit-Rusland. En drie dagen later Amsterdam tegen Zweden. Het Nederlands elftal maakt nog een kleine kans op plaatsing... voor het WK-voetbal in Rusland volgend jaar. Het weerperiode met zon op het buien, het is 16 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Ik ben Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon ZC Zon. Zandvoort zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard.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 Ik geef je dat van mij Ga je met me mee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 Hell yeah. yeah. yeah.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 MUZIEK This is love that I'm feeling, you stay. Feeling back I've got to get the spirit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 Voor zijn samba, en staan mando. O que o Este samba, que mist de maracatu.